Zo, goede, net middag. Ik heb net het laatste stukje meegepikt van uh, wat Wim vertelde. Ja. Daar ben he. bij het kruiswerk, he. geest van met, met een kop koffie. Um, en, en mooi dat jullie hier met elkaar als kinderen zijn, na te de denken over God, na te de denken over leven, elkaar te En uh, ik ben blij dat hij, mogen we iets bij te dragen. We hebben net een heel kort soort soundcheck-achtig ding gehad. Um, het was heel gezellig om te uur u te praten. En het was ook heel handig om te horen u te praten. Dus uh, we gaan even een minuutje spelen. En uh, om even te kijken of ons uh, het geluid goed is uh, Of u ons überhaupt verstaat. Als u nou een liedje denkt, ik heb geen verhaal meer waar die mannen over handen. Dan hoor ik het graag in zover nog een rol. Afgesproken. Dus ik, uh, ik ga het even checken nou. We het was een bijval, dit is ook beste vrienden en dan helemaal En wij uh, gaan een beetje laten Ik zal wat bij vertellen over het thema van de tijd van je leven en proberen haar aan te sluiten. Ik ben meteen, uh, ik zal gezegd, gisteren de telefoon gestopen leggen in de auto. Dus dat uh, moet goed komen. Nou, Eerst een keer is het vuur. toch wel zo misleukend Steek ik een moment in mijn leven wat je net hoorde, dat ik afgesloten, vol mijn dromen. <laughs> This is fun of a little stars now Mr. And the glow. De vrouw die nog steeds zorgt voor hem, terwijl ze weet, hij weet niet wie ik ben. Ze blijft oppassen terwijl hij haar blijft vergeten. En de vader die zijn zoon omhelst, al wordt hij keer keer teleurgesteld. Nooit is het spijt me, maar te fluisteren. because I starting to look forward as Want je kan lijken al goed koken, want de koningin en aan komen we dan terug en ik, naar de is prima. Ik kom uit de Evangelische wereld, ik heb het er licht op een mijn ik herhaal steeds de laatste van de liefdes Ik <tie> krijg <tie> ja. het nooit meer uit, en ik ben opgevoed met prachtige verhalen van God die spreekt, en God die ingrijpt, en God die mensen woorden geeft, en, mensen die, en ik geloof daar heilig. voorbij, dat ik wel denk dat ik hem dat ik meen, een licht in te krijgen, maar ik, ja, eigenlijk is het soms niet heel goed weten. Soms bid ik gewoon een briefje uit de hemel, Het enige wat ik dan terug meentoren is, ik heb je ook een boek gegeven, ga eens lezen. En dan moet ik het vaak doen. Uh, en daarom, ik schrijven. seen. Mm -hmm. Je bent langer dan jij ooit bent gewend. Met je stoutes, schoenen en je mooiste kleding, dan jij. onze kleedkamer weet ik nog. <laughs> en, um... Die ochtend vroeg vertrokken op zijn fiets en zonder nog twee dagen na het werk voordat het weer weekend was. Het leven Goud op succesvol, we als kristal. En God weet wat de morgen brengt. Voor ons blijft het een vraag. want er is niemand langer haatbaar dan van. Je zoekt maar nergens vindt, voor wie vecht maar zo vaak. Zo eh te Ik wil ook dat de tijd van je dat het zo makkelijk is om in een soort calvinistisch bed te vallen. dat mag je eerst niet meer, als je kalvinist bent, niet in een bed vallen. Uh... steeds meer ontspanning mag voelen in hoe ik leef en in hoe ik geloof. Dat ik steeds minder ballast mee hoef te nemen. En um, het volgende beetje gaat daarover. Lijks daar te strijden. En je kunt van jezelf niet winnen. om voor mezelf te kunnen winnen. En uh, daar gaat ik een liedje op, Net staat Het staat te strijden. Ik schreef het woord van een televisieprogramma dat hij vergeet Een verandering. Voor een man die een heftig leven had gehad. En, uh, en ik zong het voor hem. Op televisie. En toen ik het zong. Ik, ik zit net zo hard tegen mezelf. <laughs> um, dus ik dacht, laat ik het zelf ook vaker gaan spreken. Dus dan gaan we bij deze doen. Z'n staat te strijden. En ik geef even een gitaarstuk. Dus dat is ook echt leuk. Maar en niet lekker een de strijd van. Sijens zijn. Hier is niet langer jou gerecht. Verlies Ik denk dat was als Kalvinistische Christen misschien moeten oppassen dat dat niet het grootste verwijt is, God dat God ons ooit maakt als ze komen zijn. Die hebben allemaal zoveel goede dingen gedaan, ons, maar ik heb ook zoveel gegeven om van de genieten. Waarom ben je er aan? En de liedje heet als dit. Ik wil niet te staan. Ik wacht maar op Sterke schouders zijn dan sterke verhalen door verteld, lieve heiligen verborgen mij, had de koop met je goede daad, lieve. Op de vader van Abraham. Ik werd gebroken. en uh, Naar het westen die kwam het allemaal weer leeg. Ik wilde in Abraham verder. Soms is het een kwestie van generatie. Maar uh, ik vind het altijd maar een gedeelte. En toen al hier en daar een omvloed, een portie God. Mijn pad was lang niet altijd recht, maar het bracht me waar ik ben. En zelfs op zware stukken bloed. Oms doormogen en acht jaar en de tijd van je leven weer beginnen, nieuwsleg. Het volgende liedje gaat over een volk wat daar iets meer moeite mee had. Je ken het echt. Die stonden voor een beloofd land zelf. Maar dat ging niet helemaal goed de eerste keer. Um, en uh, ze, ze, ze mochten er niet het land in ze moesten terug in woestijn, 40 jaar oud, vriendagste en. Um, pas daarna, pas daarna moesten we kinderen. We het land, klanten, twee mannen na. En uh, ik heb dat verhaal zo heel vaak gehoord. Ik heb op zondag school. Dus dat uh, het verhaal dat elk jaar pakken. en keer verteld over het grote verhaal Van de accent. Van het volgende verhaal. En die plagen, plagen Dat was super ver. Gewoon heftig. Zo'n actiekeelder. Dus, actie dus Hollywood ligt zijn vingers er wel. als je zitten daar op mijn beur. En uh, was het eigenlijk weg. Ik vond als jochie dat echt heel tof. Nou, wat is dan? Van en Weet moet nog dat is het? Ja, toch? Ja, toch? Ja, mooi. dat is Want, ja. Ja, weer top, ja. Goed, dus weer voor. Uh, voor de rekening die weten van... De, ja, van Planel, ik dan, ja, Van Elmer, uh, schijnlijk, En daar kon je een figuurtje tegen aanhouden en dan neemt ze dan zitten. Toch Johan het dan ik de ik ben te zitten. Dus uh, bij dit verhaal van Exxon is er heel veel figuurtjes. Bij ons, dus dan kon je uh, nog iets vol oplakken heel volk, zo'n nek van boord op wat het zegt. Dat is mooi. Zonder zon. En dat, dat verhaal heb ik zo vaak geworden. En ik heb het altijd gelezen als het verhaal van toen met God, van met, toen met, voor die ja. mensen. Ja. Dat ik een paar jaar nog een keer lach, las in mijn roostertje. Was dat was toch nog daar lezen in het Bijbel. En toen dacht ik, wat zegt het voor mij nu? Zo'n prachtig verhaal. Maar ja. En daaruit is het. Een so, so Gesproken over het thema. En wij krijgen heel veel van jullie terug dat het heel waardevol was. Mijn persoonlijke ervaring is, en ik hoor dat ook van anderen, dat als je samen wandelt, dat je ook een hele goede gesprek krijgt met elkaar. En vandaar dat wij de gekozen hebben om dit jaar, eens een keer met elkaar te gaan handelen, op die manier eh, de luxe te nuttigen, tegelijkertijd iets te zien van oude mate, maar dat je ook tegelijkertijd een verhaal hebt. Wij zijn met een uh, alten met een historica hier uit Oude Water, dit de zijn we door oude water getrokken en wij hebben ons afgevraagd hoe ging dat hier in vroeger? Maakten ze zich vroeger ook druk om de tijd van je leven. En mm -hmm. net die kwam met de persoon Jan Boog. U moet weten, Jan Boog die was destijds uh, in de Franse tijd was hij hier al op een hele jonge leeftijd schepen van oude water. Voor degene die het begin niet meer kennen. Een soort wethouder, zeg maar, voor En schepen was je in die tijd voor het leven. Het bijzondere verhaal van Jan Bogen is. Dat hij op een gegeven moment voor die functie bedankt heeft En gezegd, van ik kan het niet meer verenigd met mijn principes. Wat ik nu moet doen als meer Kan ik niet meer. Ik leg naar functioneer. En hij is portier geworden. En portier hier aan de poort En die poort, die heeft hier... Naast deze kerkboeken gestaan. Hij staat er nu niet meer. Als u straks hier buiten om de kerk ook te zien dat er nog een bordje staat. Ja, historisch die onder elkaar. Uh, die, die vrouw die met ons mee ident en die zegt: ja, dat bordje klopt weg, word wel een Ik hoorde het wel een mooi verhaal om te lezen. Uh, die boekenbord heeft in ieder geval een heel stuk historie hier. En daar was hij het kwartier. In het verhaal wat u straks mee dat zijn uh, drie avonturen, staat een wandeling uitgewerkt. Uh, er zit een platte grond bij en uh, er staan een paar vragen. Want u loopt niet alleen in het verleden, dat was dus een soort maar er staan drie vragen die u ook echt terug uh, naar dit moment, wat zegt dan nu over het thema waar we vandaag mee bezig zijn? Nou, nu is er moet alles praktisch voor gewerkt worden, de munt is geregeld. En ik heb jullie in de nieuwsbrief die wij uh, rondgestuurd hebben, heb ik jullie al opgeroepen om een app te leren. Want we mag, ja, als we het nou zo op een interactieve manier kunnen doen, uh, in plaats van vragenbriefjes, willen we proberen of we het voor elkaar kunnen krijgen dat wij de vragen en de opmerkingen in een app binnenkrijgen. En dan zodanig dat wij ze vanmiddag hier op het scherm kunnen projecteren. Terwijl jullie aan het wandelen zijn, hebben Wim en ik afgesproken uh, dat wij die vragen ook gaan ordenen in de die binnenkomen. Maar ja, de eerste uitdaging van zijn, die is best spannend om die app te krijgen. Dat hoeft overigens niet iedereen, maar gaat straks een groep van zeg maar 10, 15 man ongeveer uh, wandelen. Er zit altijd iemand in de groep die zo'n heeft. Uh, dus er is altijd wel iemand in de groep die ook uw vraag in kan dienen. Dus zeg van ik heb helemaal geen smartphone, geen enkel probleem. Leg het gewoon in de groep neer, bespreek het met elkaar en uh, zorg dat via een van de andere mannen die in de groep zit, uh, de vraag komt hierheen uh, ik heb gezien dat, uh, nee, ik zal iets niet in de werkgroep was dit dat nog best wel Ik heb de eerste keer dat, dat ik, ik heb gebeeld gedeeld de werk, toen zei dus ik, ja, ah, dat is top, dat werkt en, uh, helemaal goed. Totdat ik de tweede keer doorging maak, en zei en moet je, oh, ja, dat, dat werd al een stuk lastig. Kun je er even helpen mee gaan Wij gaan even hier op het scherm kijken uh, dus straks. Uh, voor degenen die uh, nog niet aangemeld zijn op dus, de dus groep, zijn er inmiddels ongeveer 25-30 man zijn aangemeld. Uh, daar kan ik een stap voor stap doorheen, als u dat nog niet bent. Uh, wie heeft de app nog niet geïnscreëerd en zou dat nog willen doen? Even als De app niet <tiedert> nog. <tiedert> ja, Iedereen met die een wil heeft een bus Dat is alleen al voor elkaar. Zit bij het groep waar je vandaag je post kunt posten. Als u met uw telefoon gaat naar BBB Schuimstek slash, noemen we Lino. Dan ziet u op die pagina twee links. Kijk, de BWB, uh, Mannendag, Slecht Lino. Op die pagina. Twee staan. Als u de tweede link aanklikt. Dus de onderste link waar nu de muis van Wilko bijhouden wordt, dan komt u op de onderpagina terecht met de knop om op, op aan te melden, login of zij Ik ga er nu redelijk really snel Mocht het niet lukken, loopt dan straks even naar de twee mannen achterin. Wilco en Matthias Matthias hè. Uh, die kunnen we ook helpen als het echt niet lukt. Nadat u in de bent, krijgt u de knop. Dat ik er ook hier aan het binnenkrijgen ben, dus dat gaat heel erg goed. Daarna kunt u op het bord heel makkelijk een post plaatsen. En Wilco, misschien kan jij dat bord even doen. Maar Even kijken op die kamp was Mannerdag 2017-1028, links in het midden. En ik ben heel benieuwd wat er straks na de behandeling terug gaat komen. Wij gaan met gaan handelen en dat vraagt even wat de organisatie is. Waar het voorrecht straks even heel praktisch aan de slag gaat. Maar voordat we gaan doen, dat gaan doen, wil ik met jullie een zegen vragen voor de man. Het wel de eerste keer we voor want ik, ik zit echt met de tijd, want we zijn er al uh, een half uur uitgelopen en, en er zijn anderen die ook echt niet meer op tijd uh, weg willen. Dus ik denk dat we daar ook gewoon rekening mee moeten houden. Zullen we samen een stevige vraag voor de maand hebben? Liefde voor het Deze middag bij ons wilt zijn. Dank u wel dat u uw woord aan ons geeft, niet een briefje, maar een heel boek. Waar ook een hij uit boeken putten. Dank u wel dat we dat in verbondenheid met elkaar kunnen doen zoals we hier als mannen onderling zijn. Dank u wel voor de fantastische gesprekken die we met elkaar hebben, de pittige gesprekken soms ook. U zegt ons geeft dat we op elkaar ook waarin tot we zijn. Ik geef dat ook deze middag. Als we nu met elkaar gaan wandelen, als we gaan eten, zeker met voedsel, zeker met ontmoeting, zeker ons in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. U hmm. heeft allemaal wat behoorlijk, denk ik. Dan ga ik er even eentje bij de pad. Vanmorgen een fantastische versprekrijg. En op die bed, daar staat een nummertje. Die staat onder het logo van de Badden Dat was u misschien nog niet eens opgevat. Maar dan hadden we dat, goed. gaan wij nou eens daar Snoepen? Nou, het Snoepsnummer staat op uw bed. Dus we gaan ook lekker op elkaar niks. Dan ontmoet je ook andere mannen dan dat we anders zou spreken. En dan maakt het betekenis extra leuk. De buiten achter staan Gerwin en de Harry met de wandeling op papier uitgewerkt, die krijgen u mee. Als ik straks een zoeknummer noem, dan mogen we hun de wandeling ophalen opstaan, de wandeling ophalen, uw jas ophalen en ook een luspakket meekemen wat voor u daar staat. En dan hoop ik u hier uh, over een uur of weer. Zullen we nog even blijven zitten? Deze stad ligt in de binnen van de wereld. Ze ziet er prachtig uit, de leider boy. De schitterende vijf, de zon in de fontein. Leven gaat er zijn jezelf als voor. Ze loopt je vroeg naar haar rust. Ze heeft je zomaar speels op gekust. Pluis het in je hoom, precies wat je wil. Horen. Je wordt hier in een diepe slaap, zus. En als je wakker wordt, en je, je hart verkocht aan bijlop. Je laat je aan mijn geef niet. Je krijgt ons bij het feest. De wegen die ze gaan waar jij gaat heen doen. Zolang ze mogen zeggen waar je gaat. Je maakt je eigen leven, zo wordt je voorgeschreven. Je bent hier waar je eigen vrijheid staat. Want totdat ik op een dag iemand zag leggen. Hij verkocht wat hij hier had en hij heeft geen zet. Ik vroeg hem of hij gek was. Hij zei dat hij ontdekt Dat, dat je hier niet leeft, maar langzaam sterft. Dat je langzaam sterft in Babylon. Je ruil je adem, maar je leeft niet. Je krijgt je vleugels, maar je steekt niet. Babylon, Babylon. Ze wil je ziel, maar ze vergeet niet. Maak dat je weg komt, die je geeft niet. Je krijgt jezelf er weer voor terug. Je reputatie en naam. Je relatie is je baan is you need from you my guy come long time with the massa even leuke this goes my game